So, the yes, Vivian, it's the other world. It's all Shut up, guys. What does this button do? Take a look at her head. Well, it's a real enemy. you don't believe what I say, just feel oh, know, this a woman. I'm just gonna up in a trunk. <laughs> so no big hunk, hunk. steal away from me. Get, Get down! I'm okay. crying, talking, sleeping. Hey, Cliff, walking, I'm just invented a cry new song to do my best to please her oh. just she's living now settle down chaps mm. got her over an eye and that is why she satisfies my soul I, I got, got the no one and only walking talking letting now let let okay daddy O, uh, lay the next funky bit on me It means what happens now the lift? instrumental break still want us to break! Right. Piano! Violin! Did you Talk, it's, it's only a song, Well, now. I feel sorry for the elephant. Now. Come on, now. Now. Now. guys. for crying, talking, sleeping, walking, But, living, living dog. dog. Got to do my best to please her. Jessica, she's a living dog. dog. All right, guys, harmony's now yeah. gone. Ik ben goed.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 Omtrent dat uh, verdrag. Dan zeggen ze. Ja, u bent uh, niet uh, ontvankelijk. Want het gaat hier. U bent geen belanghebbende. Want het gaat u helemaal niet aan. Maar goed, dat betekent niet dat we daar goed over na moeten denken. als zij de gemeente Bloemendaal. de gemeente Zandsvoort. Nationaal park de kennen met duinen. en de waterleiding Duinen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 En met uh, bepaalde uh, luchtdruk Dat je steeds een beetje moet Word uh, je een beetje weggezet Word je weggezet, moet je aanpassen Een beetje weten jullie allemaal wel Een beetje ja. gas erbij, gas eraf Er is be ja. dus een beetje meer stuurboord Een beetje meer bakboord Nou ja, Dat is een beetje rommelig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 Hallo, soms zijn er momenten dat ik aan je denk, al komen die maar weinig voor. Zorra, ik leel aan mijn hikwa, zorra, vond ik er aan hier. Zorra, mijn hulp, ik de ik ben fijn Ma zilach shan'open is Vliegen met meen naar de regenboog Rainbow. Ik denk alleen aan jou. Vliegen met me mene na de rainbow. Ik hou alleen aan jou. Vliegen met meen naar de regenboog rainbow. Ik denk alleen. Oh we call rainbow, la dan pissex? Ik word de met een mousse, ik Look for the quad, little quad, the little ballad, my little banner, the my dog, the little dog, the little dog, the little dog, the little dog, the the little dog, the little the little the the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 Vliegen met me mee naar de regenbo rainbow. Ik haal alleen maar ja. Allemaal. Vlieg me mee naar de regenboom rainbow. Ik denk alleen naar de vliegen met de me Vliegen met mee naar de renombo, rainbow. Ik haal alleen maar ja. De beste zes mag een mee mij.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 Die komt ook in actie? Klopt, inderdaad. Die komt niet vandaag in actie, okay. behalve het voor zijn kwalificatie dan nou, voor de Formula Swift Cup. Maar maandag moet hij twee keer racen. En dat is toch hartstikke leuk dat weer een uh, jonge Zalt jongen... Jaar, ja, 15 of 16 15, is hij inderdaad. Ja. Ja, ja, ja, dat hij weer gaat meedoen. En uh, voor hem is ook leuk want hij is uh, naast... Uh,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 uh, nou, denk aan een skelterbaan, uh, springkussens, uh, draaibolen. Voor mij een uh, springkussen, dankjewel. Nee, voor de kinderen. <laughs> ja, nee, maar ik zou wel op de kartbaan willen. Nou, dat kan. Oh, dat kan. Ik zou zeggen, kom maandag langs. <laughs> ja, daar kun je je race talent. Nou, dat hoeft voor mij niet meer zomaar.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 Met volgepakte duinen en volgepacte bussen. Ja, dat klopt. En ook Sebastian Vettel, die Formule 1 rijdt voor Red Bull, zal aanwezig zijn hier op 6 juni. En gaat een hele mooie, knallende demonstratie geven. Gaat hij dan uitrijden? Ja, nou ja, hij hoeft geen volledige raceafstand te rijden. En omdat hij al tot nu toe twee keer pole position gescoord heeft in de Formule 1. Moet hij misschien dat ronde record in zijn wel scherper kunnen gaan stellen. We zijn zeer benieuwd. Ik heb nog twee vragen. Ben, ik, Ga je gang? Uh, even naar de toekomst toe. Uh, er is heel veel sprake geweest over uh, milieuvriendelijke racen. Elektrische raceauto's. Is daar al bij jullie iets aan de gang? Een beweging? Of, of staat het mm. nog helemaal in de kinderschoenen? Nou, het, laat ik zo zeggen, het is wel iets wat nog... Uh,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 Geluidsdagen uh, noemen wij dat. Uh, <laughs> Lawaaidagen. <laughs> ja, nee. maar. Uh...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 Het is toch de tijd, Je kunt het ook aan mij kwijt. Ja, even aan mijn moeder vragen, maar wij gaan het uh, ja, moet, aan Willem Appelman moet, vragen. Maar jij moet nog veel aan je moeder vragen, hè? of je mag dansen vanavond? Ja, ja, oh, ja ik moet, of, een of je mag. Of mag? Ja, ja, ja, we gaan het vragen. Maar we gaan het nu aan Willem Appelman, we vragen. Aan Willem Appelman vragen. welkom. En, welkom. Hallo. En Jano is er ook bij. Jano Ooster. Al twintig jaar wonen we in Zalvoort. Um,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 Ja, de zesde etage is niet eens per lift bereikbaar. Hè? Nee. Hij gaat en tot en dan de vijfde. En dan moet je de rest lopen. Ja. ja. ja. Maar goed. Maar um, ik beproef hier dat het niet gaat om één flat. Nee. nee. Jano wil wat zeggen. Want je zou eigenlijk niks zeggen. Zijn <tast> <ervoren, maar, tast> je van <mag>. tevoren. <tast> maar we willen ook van jouw mening horen. Oh, nee. um, William heeft, uh, nou, ik weet niet meer wanneer, het was anderhalve week geleden een actie op touw gezet...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 van de week ook sprak ik een, een hele goede, op, oprechte meneer. En die was heel goed met onze flat bezig. En hij belde mij weer om op de hoogte te houden. En ik zeg, nou ja, hoe, hoe spelen het? een de andere flat nou, geen probleem hoor, dit en dat. Terwijl ik dus eigenlijk gewoon uh, dezelfde dag nog hoorde van een bewoner van een andere flat. Dat daar ook een probleem mee bezet. Dus ze doen, of ze doen verdelen en heerst, dus mijn neus bloed en ik weet het niet. Ja. Of uh, ze weten het echt niet. De bewonerscommissie was ter ziele.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 En uh, nou ja, ik heb ook uitgelegd dat we dus die enquête zouden komen. Maar nou, dat vond, vond hij nog wel niet nodig, ga maar zeggen. Maar, ja. ja, maar wat hij niet nodig vindt, dat ja, hij wel Ja, ja Dat ja, ja, is ja, wel precies. simpel. Ja, ja. dus uh, ja. En, en uh, uh, ik ben ook toen, uh, gelijk toen ik die actio start, uh, uitgenodigd bij het onder, overleg met uh, de onderhoudsbedrijf mm -hmm. en de liftadviseur uh, van de KEI. Van de KEI.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 begrijp ik, dat door die, dat overleg met de installateur of de onderhoudsscherm? Nou, of... We hebben in ieder geval een beetje in het licht gezeten doordat de lister deed afgelopen week. Echt zeven dagen, dat is gewoon echt een verademing. Een luxe. Dat is een luxe. Je bent, je bent, je bent weer helemaal, uh, ja, en ja, hoe je benen er dat erbij staan, weet je dat ja, joh, dat goed in goede conditie van. is. Ja. Ja. Maar, uh, maar ook dat hij het weer doet, dus we zijn er weer heel blij dat hij het doet. Ja. dat betreft, ze zitten er bovenop en ik laat ze ook niet meer los hoor.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 De islamitische Assadiek basisscholen in Amsterdam... krijgen weer de volledige subsidie van het ministerie van Onderwijs. Vorig jaar werd Assadiek met ruim 2 ton gekort... omdat de school niet genoeg zou doen aan actief burgerschap en integratie. Die sanctie is nu ingetrokken... omdat de onderwijsinspectie zegt dat de school zich weer aan de regels houdt. Wel blijft de inspectie het onderwijs in de gaten houden... omdat Assadiek nog de boek staat als een zwakke school. Eerder dit jaar besloot de gemeente Amsterdam... ook al de subsidie te hervatten aan de Assadiek school Onder die naam vallen vier Amsterdamse basisscholen die al jaren onder verscherpt toezicht van de inspectie staan. In Irak zijn 25 mensen vermoord bij een aanval op hun dorp. Mannen in een lege uniform vielen het plaatsje ten zuiden van Bagdad midden in de nacht binnen. De slachtoffers werden naar buiten gesleurd en door het hoofd geschoten. In het dorp wonen soenieten die samen met de Amerikanen tegen Al-Qaeda strijden. In Afghanistan hebben Duitse militairen per ongeluk zes Afghaanse bondgenoten doodgeschoten. De Duitsers openden het vuur toen twee auto's niet wilden stoppen. Later bleek dat er in Afghaanse militairen zaten. Het incident gebeurde in het noorden van Afghanistan, waar al urenlang werd gevochten met de Taliban. Daarbij kwamen een paar uur eerder drie Duitsers om het leven. In Senegal wordt een 49 meter hoog standbeeld onthuld... om te vieren dat het land 50 jaar geleden onafhankelijk werd. Kunstwerk stelt een schaars geklede vrouw voor... en een gespierde man met op zijn arm een kind. Het beeld dat 20 miljoen euro kostte is omstreden. Sommigen vinden het onislamitisch, anderen vinden het veel te duur. Het weer, veel bewolking en geregeld buien. Mogelijk met hagel en windstoten, het wordt een graad of 10. Ook morgen veel buien, tweede paasdag wordt het zonniger.